Dit is Goolse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Goolse Kringen staat onder de redactie van Leo Joosten, Ben Lonen, Els van Kemenade, Lucie Roodbol, Bernard Hobbe en Gerard de Groot. En de techniek is wederom in de vertrouwde handen van Stefan Eikenaar. En vanavond wordt Goolse Kringen gepresenteerd door Bernard Hobbe en Gerard de Groot. En we hebben een paar interessante. Een paar, drie interessante gasten. Namelijk Victor retel Helmrich. Zeg ik het nou in de goede volgorde, Victor? Perfect nou. Want ja, ik uh, bezondig mij daar regelmatig aan. Het wordt wel okay. zo goed uit. En het gaat over het wonen. Van, hè, jij bent vanuit de Stichting Biodiversiteit. En namelijk over het wonen tussen fabriek en natuur. Met name de complete Zuidas wordt hier in Goorlen volgebouwd. En, nou, daar gaan we dus uitgebreid over hebben. Want er wordt wat afgebouwd in Goorlen. Hè? Klinkt ja. beter. Ik denk, waarom daar? Terwijl ze overal ruimte genoeg hebben, Victor. Maar ja, daar gaan, gaan we het dadelijk ja. nog eens over hebben. Ja. En de andere gasten zijn Ad Mallens, voorzitter van VOAP. En Godfried Heil, voorzitter van LTC. De Lawn Tennis Club Goorlen. Ja. Ja. Over de wenselijkheid van een sportcontactraad in Goorlen. Maar zoals altijd, elke week doen we altijd even een rondje. Gewoon zeg maar, om even te wennen en stoom af te blazen. Wat was er in het nieuws? Mag lokaal zijn, maar ook internationaal. Als er maar iets is waarvan je denkt van, hé, hey, dat viel op en dat wil ik eventjes memoreren. Victor, we beginnen met jou. Ja, het grote nieuws voor mij is natuurlijk de, de grote conferentie in Parijs. De klimaatconferentie. Uh -huh. Daar kunnen we niet omheen. Het is echt een uh, erotisch... Het duurt maar liefst twee weken, begrijp ik. Twee weken, ja. Ja, het is ongelooflijk. Ja. Maar ja, het, het is voor het eerst dat alle landen nu iets moeten inleveren. Er wordt, nou een, om, een inleveren. Er wordt om een actieplan gevraagd. En Aha. dat is natuurlijk wel heel bijzonder. En dat is natuurlijk best wel een historisch moment. Omdat in alle andere conferenties werd er nog gesproken: over wat moeten we doen? Moeten we wel, moeten we wel wat doen. Is het wel zo ernstig. Maar nu is gelukkig de, de wetenschappelijke consensus, dusdanig dat we niet meer twijfelen aan. Uh, Invloed van de mensen op klimaatverandering en nu komt het op, op Alle acties. De aan. regeringsleiders waren er ook bij, maar alleen voor de aftap, begrijp ik. En die gaan daarna weer uh, weer naar huis. En Precies. dan wordt het twee weken lang vergaard. Twee weken lang vergaderd. Het kost ook een uh, duit geld. Uh, dan zit een de delegatie van honderden mensen bij elkaar. Ja. Twee weken lang. Ja. In Parijse hotels. Het, het klimaat mag wat kosten, denk ik dan. Ja, maar het is ook niet zomaar. <laughs> <laughs> het, het is geen luxe Jezus, probleem waar we nou mee zitten. Dat is hoor. een typisch dus, Nederlandse opmerking. Ja. Ja. Ja. Ik hier een ondernemer die denkt. hadden ze dat niet in kunnen doen. Huh? <laughs> dat zou wel ja. eens wat zijn. Ja, ik hoop in ieder geval toch dat het tot iets leidt. Hè, ja, dus, nee, dus, nee. Maar als ik alle berichten beluister, dan denk ik toch wel dat ja. dit een. Uh, ze zijn allemaal wel van goede wil. Hier komt iets uit. Wilde, Je komt iets uit ja, maar ik heb ja. over Kopenhagen ja. hetzelfde gehoord. Ja. Want nu gaat er iets uitkomen. Nee, nee, nee, nee maar uh, het is niet voor niets dat... Uh, wat okay. ik vertelde, het is voor het eerst dat er om actieplannen wordt gevraagd. Okay. Ja. Ad, had jij nog uh, nieuws te melden? Ik wil het graag een beetje lokaal houden. Want dat mag. Ik snap vanuit zijn invalshoek dat hij het over het milieu wil hebben. En terecht, want het is natuurlijk hartstikke belangrijk. Maar mij verloopt dat de gemeente Goorl als eerste een gratis wifi beschikbaar stelt op Winkelzet op de Hovel. En Aha. ik denk, nou, ze een mooie guesten van de gemeente Goorl. iedere kan wat op de Hovel gaan winkelen. en een kopje koffie, een piltje pakken, boodschappen doen. en gratis de wifi bekijken. Denk, nou, oh. En in het centrum dus, heb ik het ook gelezen: lezers. Hoe worden bij evenementen geen lezingen meer betaald te worden? De gemeente begint met is het geld op de de He? ja, het is op de goede weg. Ja, ja. Het komt nog goed met de gemeente Goorlen. <laughs> zo, zo, zo. Herhaal het nog eens een keer, af. Ja, uh, het was een hint. ze luisteren wel, hoor. Nou, aardig nieuws. En uh, Godfried, had jij nog uh, ja, iets was, te melden? Ik, ik hou het ook even lokaal. Uh, natuurlijk, met mijn Victor eens. op dit moment is... Uh, wat nu belangrijk is, is het, uh, is het milieu. En... Uh, dat werpt een schaduw natuurlijk over allerlei andere zaken. Zelfs over de vluchtelingenproblematiek. Maar wat ik leuk vond om te... Of leuk. Ik heb in het ver verleden nog veel in het basisonderwijs in Goorlen gedaan. Bestuurlijk. En ik begreep van de week dat we sinds kort geen katholiek basisonderwijs meer hebben in Goorlen. Maar dat het allemaal gefuseerd is onder één stichting. En dat vind ik toch wel ja. een hele bijzonder... Uh, en ook wel een historisch moment, denk ik, voor Goren. Ja, dus, dus deze, hè? dus het edu brengt scholen in Goorland ja, samen. Ja, ja dat is inderdaad een in groot ja. belang. Op zich een goede ja. ontwikkeling, denk ik, maar dat het uh, daarmee ook geen uh, uh, zelfstandig katholiek onderwijs meer heeft, ja. dat vind ik voor een plaats als Gorda, vind ik dat heel bijzonder. Ja. ja, maar betekent dat dan ook dat er geen uh, <kwijnt> godsdienstonderwijs wordt gegeven? Of, uh, dat weet ik het, niet. Verdwijnt dat christelijke, ik. het christelijke element of de katholieke element uit het, in het onderwijs? Nou, goede vraag. Er. Dat is mijn vraag. Want... We, hebben, we hebben in ieder geval toch voor 12 uh, december... ...uitgenodigd Paul van Aanholt. En is uh, de man van uh, het bestuur... open Onderwijs maar bestuur is, ja, En de Stichting ja. Katholiek Basisonderwijsscholen, dus Dus de SKBG. Ja. En die hebben we hier als gast uh, 12 december. Dus we zullen hem dus uitvoerig be bevragen... ...wat er allemaal gewoon gebeurt. Aan de tand voelen. En? Ja. Aan de tand ja, voelen. Ja, ja, ja, zeker. <laughs> dat was jouw nieuws. Ja, dat was mijn nieuws, ja. Gerard, wat had jij nog te melden? Ja, iets uh, wat zowel landelijk als lokaal is en eigenlijk de laatste jaren speelt thuiszorg. Uh, in Nederland heet het geloof ik officieel, TSN, uh, is failliet of bijna failliet of in staat van faillissement. En dat klinkt als een naam die ergens in Oost-Nederland uh, zit, maar ook honderd mensen in, uh, in Goorlen zijn er sinds een jaar van afhankelijk, omdat ja, vorig jaar uh, thuiszorg failliet is gegaan en ...activiteiten zijn overgegaan naar deze club, voor zover het goede betreft. Dus dan denk je, ja, je zult er maar werken, je hebt loon ingeleverd... ...en nu kom je opnieuw voor dezelfde situatie te staan en je zult maar cliënt zijn. Uh, je hoeft fatsoenlijke zorg te krijgen en er verandert het uh, al genoeg... ...en nu zie je dat degene die jouw zorg moet verlenen als persoon... ...niet meer weet waar ze aan toe is, want meestal zijn het vrouwen die dit uh, werk doen... En organisatorisch, financieel, wat dat allemaal voor je gaat uh, betekenen. Dus ik hoop van harte dat de gemeente ook op dit punt uh, toch tamelijk slagvaardig kan zijn. Want de vorige keer is het allemaal met hangen en wurgen net goed gekomen. Maar ik denk dat de inspanning nu alleen maar groter uh, wordt. Dus daar zou ik me toch zorgen over maken als ik nog iets ouder dan ik zelf zou zijn. Ja, yeah, ja. Yeah. Dat was jouw nieuws. Nou, wat me ook nog opviel, en uh, ik dacht misschien had een ondernemer dat we wel genoemd had, uh, Jozef van der Korput, ja. uh, het ereteken van de gemeente Goorlen, ja. uh, heeft ja. gekregen. Ja. Ja. Dat leek mij ook wel terecht. Ja, leuk. Ja, ik het, is vond het, bieden... He? ja. het is heel ja. geweldig ja, uh, voor de meestand. Ja, precies. Ja, dat verdient die man echt vind ik. Het. Dus, ik vind het een, echt een ondernemer puur zang, hè, zo van uh, in heel begonnen. En uh, hij krijgt dus het ereteken in de vorm van een gouden speld. ja. Dus Jozef, mocht u luisteren, dan vanaf deze stoel van harte gefeliciteerd jongen... en uh, gezond blijven en nog lekker lange tijd doorgaan. Nou, dan had ik nog een paar nieuwtjes. Even kijken. Ik heb, nou, ik heb drie uh, zeg maar, belang uh, even verzameld. En er stonden toch drie op de, op de hoofdpagina, drie leuke artikelen in. Uiteraard dus, uh, sportverenigingen willen de sportcontactraat terug... met uh, de bijpassende voorzitters van de diverse clubs. Daar gaan we het nu uitgebreid over hebben... Ook een heel aardig artikel. Ik moet zeggen, er staan toch vaak wel leuke hoofdartikelen in. Uh, de participatieraad is van start gegaan. Helemaal is nieuws. Het begint allemaal met een goede dialoog. Vanuit het, uh, zeg maar de WMO, de wet werk en bijstand en de participatie en de die zijn vervangen. En uh, nou ja, daarvoor is dit in de plaats gekomen. En dan uh, het onderwijs waar we het net over hadden. Maar dat gaan we dus behandelen in, uh, op 12 december. Het onderwijs moet klaar zijn voor de dag van morgen. En dan met name dus Paul van Aanholt, de bestuurder van Edulei, Waar het de afkorting voor is, weet ik niet. Maar in ieder geval, de twee stichtingen de komen, Leij, ja, ja, twee stichtingen komen samen. Dus het boog, bestuur Openbaar Onderwijsscholen en de stichting <tomt> Katholiek Baas Onderwijsscholen, de SKBG. En daar gaan we het uitgebreid over hebben in, op 12 december. Nou... Dan naar het onderwerp. Victor. Even een klein dingetje tussendoor. Want we hebben ook een samenwerkingsverband met het Brabants Dagblad. Zij besteden aandacht aan ons en dus vandaag aan jullie. Nee. En wij aan dingen die de komende week uh, in het Brabants Dagblad uh, gaan verschijnen. Uh, daar gaat aandacht besteed uh, worden. en Dat vond ik ook een heel interessant uh, onderwerp aan het theateratelier Goorla Oosterwijk. Die brengen uh, de musical Oliver. Ja. Ook in Goorlen in, uh, in december. Dus lees de leegste krant en je hoort er meer van. En er is een nieuwe wijk, de Vonkelsteen. En ik moet eerlijk zeggen, precies waar, weten waar die ligt doe ik niet. Ik dacht bij de Boskus uh, daar, maar uh, ik weet het niet helemaal zeker. En daar komen nu de eerste bewoners uh, ja. deze week uh, ja. hun sleutel uh, afhalen. Ja. Dus ook aan de noordkant. Groeit geworden. Ja, de hè? Het is een, het is een ja, bijzonder ja, ja, ja. aardige wijk. Hè? Van het particulier West -west. initiatief hè? Is, die, is die wijk tot het stand gekomen. Hè? Ja, ja, Zijn, Zijn ja, zelfbouwers. Ja, ja, ja. uh, oh, oké. Okay. Ja, hij ja, ziet er aardig ja. uit hoor, die wijk daar. Dat ja. is een CPO-project, ja. ja. Collectief particulier. Ik moest trouwens even ja. wennen. Ik, ik zag vandaag ook in de kranten langskomen die, die foto met uh, de politie Tilburg fouilleert preventief in het uitgaansgebied. Ja. Ik, ik moest even een keer slikken. Ik denk, nou, hè, je zag er al mensen uh, gefouilleerd worden. En ik, nou, ja. nou ja, het is voor je veiligheid. Maar ik denk toch dat je even raar staat te kijken... als ze zeggen, meneer, sta eens even stil... en uh, we komen eventjes bij je voelen. Hm. Toch een ja. uh, raar idee. Maar nou ja... Vanuit de veiligheid moet je toch uh, er veel voor over hebben, denk ik. Daar ja, zullen we moeten gaan wennen. Ja, ja. Nee, uh, liever niet. Nou, dan naar het onderwerp. Uh, Victor... Laten we met uh, jouw onderwerp beginnen. Je bent uh, de belangrijke man van de Stichting Biodiversiteit. En, uh, ik las eens met kanten door en wat zomaar ineens in me opkwam, dat was... ...ik keek in uh, het Brabants Dagblad van 26 november, nieuwbouw in Goorle. De schop kan de grond in, dan in het Brabants Dagblad van één dag eerder de 25 e ...Goorle verkoopt resten bouwgrond Surfplas... Nou, dan weer in een andere kant stond er een uitgebreid stuk over de nieuwbouw die gepleegd gaat worden op het trein van de Bocht. Ik denk, ze bouwen wat af in Goorlen. Waarom dan nog nieuwe wijken in de planning voor het zuiden van Goorlen? Ofwel de Zuidrand of de beroemde Zuidas. Is dat nou nodig? Ja, Is dat, dat het. nou nodig of wil ze gewoon dik geld verdienen? Het moet allemaal nog verkocht worden. Het moet nog verkocht worden, ja. Nou, de gemeente die heeft een. een er zijn een aantal visies die ontwikkeld zijn. De woonvisie. En daarin wordt gesproken ook over uh, waar de, de woningcontingenten die de gemeente krijgt uh, verdeeld kunnen worden. De, de ontwikkeling aan de Zuidrand is een ontwikkeling die al langer gaande is. In de eerste instantie wilden ze onafhankelijk van elkaar gaan ontwikkelen. Zowel uh, de fabrieken van Van als van Bezouw. Op aandringen van de gemeente is er toen gezegd dat er moet één visie komen. En dat is op zich een heel goed ding. Want als je over de gemeente praat en twee woningbouwlocaties op die korte afstand van elkaar staan... En de Zuidrand is een echt zeer kenmerkend deel van de, gem van, van, van de gemeente Goorle. Daar ligt eigenlijk een heel stuk historie. De Leij, ook, ja, de Leij ligt daar, maar ook de ontwikkeling van, die, van, van het leidal en de, de woningen die daar zijn gekomen, de Oude Kerk. Uh, het, uh, het, het, het, het landschapsbeeld is ook heel belangrijk daar. Maar uh, dus in dat kader is het goed dat ze toen gepleit hebben voor één visie uiteindelijk is het nu, nu zover dat, dat toch de ontwikkelaars, de ontwikkelaars van, van Bezouw en de ontwikkelaars van of van, van lijststromers dat tegenwoordig, die de gronden van bezouw heeft, en van Puijenbroek, dat je dus tot één visie zijn gekomen. Dat is mede dankzij onze inbreng. Wij hebben deelgenomen in een aantal plankbordgroepen. Of de we zitten in één klank, stichting, onze stichting. En ook de stichting van Virginie Mesh, uh, Steengoed. Hè? Ja, wij zijn samen opgetrokken, de stichting ja. Biodiversiteit en de ja. stichting Steengoed. Steengoed die gaat dan over het gebouwde erfgoed, het, uh, de oude fabrieken met name. En uh, wij gaan dan over het landschap en over de biodiversiteit en de natuurwaarden in dat gebied. Um, de, we hebben een, een inbreng gehad in die, in die klankbordgroep, uh, in, in drie zittingen. En we, we konden zien dat, dat, dat onze uh, gedachten erg uh, dankbaar werden opgepakt. Omdat men eigenlijk in de eerste schets nog, nog nauwelijks een visie had. En dat, dat heeft mij meteen verwonderd. En toen ben ik dieper in het proces gaan kijken. En dan blijkt gewoon dat, uh, dat is niet zo moeilijk, dat de gemeente eigenlijk de ontwikkelaars de vrije hand heeft gegeven in de eerste instantie. De, de insteek is van laten die ontwikkelaars op hun grond maar gewoon met een visie komen. En de gemeente die kijkt wel mee. Nou op zich is dat... Uh, een, een, ...een methode die je, die je kunt uh, begrijpen. Maar als je dat doet, en dat is ons pijnpunt eigenlijk... ...dan vinden wij dat de gemeente daar wel duidelijk een eigen visie... ...en een ruimer belang, vanuit een ruimer belang... de ontwikkelaars te woord moet staan. En dat ruimere belang, dat is het algemene belang... ...waarin ik onder andere de natuurwaarde aan het, uh, uh, in, in die zuid ...en ook de culturele waarde in die Zuidrand. Uh, dat, dat de gemeente ook daar uh, zich sterk voor wil maken. En onze ervaring is en dat, dat dat te zwak is. En dat heeft ertoe geleid dat wij dus uh, gevraagd hebben om in de gemeenteraad nog eens een keer een ons zegje te doen. En vooraf hebben we ook nog een gesprek gehad met de wethouder hierover. En uh, dus het gaat om, om, om twee zaken eigenlijk het, uh, te wijzen. ...de bestuur te wijzen op de verantwoordelijkheid die ze hebben, naar onze mening... ...en die, die, die, die, die volgens ons te licht is. Het gemeentebestuur wil u Het gemeentebestuur, ja, ja, zowel ja. burgemeester, uh, BMW als, als de gemeenteraad... Ja. ...die zouden wat, uh, wat, wat, wat alerter moeten zijn, in onze visie, op wat er verloren gaat... En, ...en vooral welke kansen ze laten liggen. Want als je kijkt naar het plan, dan is dat op het oog een heel leuk en aardig plan... Het het plan dat de zelfs al vanaf januari 2012. Ja, ja, ja. Ik heb het ja, ja. dat was een Want Ik woon aan de vloed. Ik ben zeg maar direct belanghebbende CQ betrokken. Ja. Dat plan werd gekenmerkt door een hele vreemde elementen zoals terpwoningen en meanderende lei, heel kunstmatig gelegd. Ja. terpwoningen in Goren, dat is natuurlijk heel vreemd. Maar daar zat een element in. Wat je Ja, wat je heel duidelijk kon vertalen naar het bouwen van een luxe woning op een bijzondere locatie om de kosten te om, om de opbrengsten te hebben om elders wat, wat goedkoper te bouwen, dus een verhevening. Ja, ja. Maar het, er werd te weinig gekeken naar, naar de echte karakteristieken van het landschap en van de, van de bebouwing. Nou ja, na onze invloed hebben we wel wat uh, gedaan gekregen. En ik moet zeggen dat op, de, op het terrein van Van Puijenbroek bijvoorbeeld. Uh, wat goed is, is dat de, de monumenten behouden zijn. Maar ja, eigenlijk kunnen ze ook niet, want het zijn groot belangrijk, ...dat zijn dat rijksmonumenten. Dus het is nog ja. vrij, vrij gratuït om te zeggen hebben het behouden. Maar uh, van de andere kant... Uh, uh, ...zul je daar nog wel een karakter kunnen behouden... ...van wat vroeger ooit was. Want het plan wordt doorspekt uh, van het uh, element... ...de verhalen die in Goorle leven van de mensen die daar gewerkt hebben, de mensen die het gebied van vroeger kennen... die moeten we levend houden. En dat hebben de ontwerpers van ons opgepakt. Dat hebben ze ook gedaan, omdat wij dat ook mee hebben aangegeven. Maar mijn vraag is dan, hoeveel elementen kun je nog behouden... moet je behouden, om die verhalen te kunnen vertellen? Mm -hmm. En dat geldt met name op het terrein van, van, van, van, van Bezouw. Daar wordt zoveel weggehaald... en zo weinig creatief omgesprongen met wat er staat... Mm -hmm. ...dat ik denk van ja, dat is zoals een, loos, een, loos, een, een loos gegeven, die verhalen. Dus wat mij betreft wordt er veel meer gekeken naar... ...wat kunnen we met die oude gebouwen doen? En uh, ten aanzien van de natuur... ...het bouwen in de vloed is eigenlijk een hele vreemde situatie. We hebben Van het begin af aan gezegd... Het dus is gebouwd in feite in uiterwaarde van de rivier. Ja. Het zijn wateropslagplaatsen. Het is de wat altijd afschraad om dat te bouwen. En dan ja. is de lijst natuurlijk geen rivier vergelijkbaar met Rijn, Maas, noem maar nee, op. Maar nee, nee. dan toch. Ja. Het is er altijd onvoorstelbaar nat. Onvoorstelbaar ja. nat. Ja, absoluut. En je moet er huizen op terpen is... bouwen. Ja. Denk ik. Ja. Ja. Maar waarom, waarom wil je nou zo'n zuidrand? vol? Ik denk wel eens, en daar word ik een beetje cynisch over. Nou jongens, het volgende plan is we gewoon, gewoon bouwen aan de rand van de, van de rechte hei. Ja. ...uitzicht over ja. de rechte richting ja. grafheuvels. Ja. Ja. Ja. Nee, waarom we... niet? Ja. Ik heb het idee vaak dat alles vandaag de dag zomaar kan. Ja, nou, het is wel een beetje triestig uh, in dat opzicht. Uh, de, de, er worden wel winsten gemaakt in, in te proberen daar uh, toch nog iets moois van te maken. Maar uiteindelijk blijft natuurlijk voor een ontwikkelaar ja. bouwen ja. Uh, en, en, en verkoopbare woningen te maken. En als je bouwt op een mooie plek, ja. dan verkoop je het makkelijk. Maar bouwen op een mooie plek betekent ook een aantasting van een stukje landschap. Ja. Maar bouwen in de, in de vloed vind ik echt, echt slecht, omdat de vloed... een ongelooflijk oud deel is van Goorland. Het is inderdaad, wat je zegt, Bernhard, een boezem geweest. Ja. Heel lang, eeuwenlang. Ja. En Rob van Dijk, onze ecoloog, die heeft de lezing begonnen met een, met een vergelijkend plaatje van de, het Bosse Broek. Ja. Tegen de bos. Was je ook dan tegen de bouw van de Leizoom en de Zaalde? Om maar een voorbeeld te doen? Nee, nee, nee. Ik vind, nou ja, dat klopt. Maar. Nou, nee, daar is nog. nog uh, daar is al een eerste aanzet gedaan om in de Leid te gaan bouwen. Maar ik moet zeggen dat ik ken de architect. de he Le Leidal bedoel je Heb je klaar? De Saal. De Leidal De Ja, ja, ja. Ja, Saalde, ja. Die zijn tegen de Leid ja. aangebouwd. Ja. Als daar, uh, ja. daar mogen, Dan kijk je ook over die heel rare beek over het landschap heen. Ja. Maar dat is. Klopt. Maar ik moet zeggen dat als je er loopt en je ziet. hoe laag die huisjes gehouden zijn, die grootte is erg laag. En vanuit de, de, de trembaan en vanuit de Beekse dijk ja. wordt dat nog redelijk ingepast in, de, in, in het landschap. En het is nog van kleine omvang. Dan moet ik zeggen dat hier gesproken wordt over 180 tot 190 woningen. Ja. En dat mag doorgaan tot, 400. tot 400 woningen. Ja. 400. Nou, als die 400 woningen daar gebouwd gaan worden, dan, dan kan ik op een briefje geven dat het eruit ziet echt als een stukje stokhasselt of zo. Ja. Kwa, qua, qua dichtheid hè? Ja. Ja, ja. Qua dichtheid. Ja, okay. Want, kijk, kijk, kijk hier, hier ligt het ja, kante artikel. Ja, ja. Nou ja, het ziet, het ziet er al gelukkig uit hoor. Maar dat ja, zijn een gezooi woningen denk je denkt, ja, van mijn hemel. Ja, ja, nee, maar dan? het is ook een beetje verneukeratief eigenlijk. Omdat dat, dat, dat, dat, dat, dat, je ziet woningen. Die zijn mooi uh, uh, oranje ge gemaakt. Maar dat groen, dat is veel overigens. In, in de praktijk heb je allerlei inritten, auto's, opritten, ja. uh, parkeerplaatsen. Het is veel grijzer. Ja, ja. Dan, dan het je, plaatje suggereert. Het, blijft, het, niet het, laai, blijft, het blijft niet zo groen. Nee, nee, nee, nee. Nou ja, aan deze kant van de zuidkant van ja. de lei blijft het natuurlijk hartstikke groen. Ja. Ja. Nee, maar dat is ook ingevuld. Hè. Wat je daar ziet is mooier dan wat, wat er nu is. Hè. Maar als je nu van Beek afkomt, dan, dan de kijk je dus rechts richting Zaal de om ja. en links kijk je richting Van de zou Ja. Toch? Ja. Ja. Ja. ja. Maar wat is dat bij jou het verschil? Nou, uh, ik moet zeggen, het gaat nou over de hele Zuidrand. Nee, de Zaalde is nu al een ontwikkeld iets. Ja, dat, dat is, een, een, een gegeven, is een gegeven. Ja. Misschien heeft het te maken dat er in tijd twee wethouders uh, mee betrokken waren... die alle twee daar gingen wonen. Dat weet ik niet. <laughs> dat dat nou, kun je toch niet geloven. Dat sluit je toch niet uit, nee, maar de ik, woning ik heb nog licht... altijd al dat de burgemeester van de Wildeburg uh, uh, uh, destijds groot voorstander was ja. van bouwen in het Leidal. Ja. ja. ja. Bouwen in het lijn al. Ja. Maar als je dat stuk erbij pakt van, van uh, januari 2012, ja. en dan praten ze over de meanderende lei, dan zeggen ze ook het grootste pijnpunt, en dat is ingenieur Zavelbergen, dat is de belangrijke man van de, ja. de projectontwikkelaar bij, bij de haven, ja. uh, is het ingrijpen bij de lei. In Goorden is men van oudsher gekant tegen het bouwen over de stroom. Ja. En bouwen over de lei gebeurt in de visie ook niet, maar de stroom gaat wel meanderen. Zo is er ook iets meer bouwgrond. Het is geen trucje om stiekem meer te kunnen bouwen. Dat is natuurlijk wel. Hè? Ja. Maar deze of deze. Dus je Je, je ja, ja. krijgt een aardig stukje bouwgrond extra. En je verlegt de lei. De lei Laat een je meanderen terugkomen. Ja. En dan, ja. Ja, nou het is wel zo dat, ze, moet ik eerlijk zeggen, op een stukje fabrieksterrein wordt dan ook weer ingericht aan een stukje natuur. Dus zit er, zit, er zit enige compensatie in. in. Ja, dat maar, was, maar naar onze er een stukje is... natuur gecompenseerd ja, heeft ja, dat ja, dan. Ja, gecompenseerd. Ja, ja. Maar naar onze mening is dat nog onvoldoende. Misschien wel een kleine vraag: ja. zit dan met de vervuiling van de grond? Op twee fabrieksterrein, dan denk ik ja. bij mezelf: van ja, hoeveel moet daar nog gestaneerd? worden ja, daarover nagedacht? Dat is, dat is ja. daar is over nagedacht. En uh, dat is een winstpunt. Maar dat is eigenlijk altijd een winstpunt. Op welk fabrieksterrein je gaat bouwen, heb je altijd een verbetering van de oude situatie. Er er heel veel vervuilde grond ligt. En bovendien staan er ook hele lelijke opstallen... ...op, op het terrein van, van Bessouw staan ook hele lelijke... Ik wou net zeggen, schuilen. want als je vanuit ja, is... het bos... Uh, die ja. kant op loopt... Wat ik nog eens ja. een keer doe, dan vind ik het geen fraaie aanzicht nee, Zoals die niet. bedrijven daar liggen. Dus ik denk, als daar een woonbestemming komt. Ja. Ja. Tot een bepaalde hoogte. Dan zeg ik van nou, dan hoeft dat ja. helemaal niet verkeerd te zijn. Precies. Dat nee, maar als, maar als, als, als je, ja, laat als je de dat. De scholen staan en de laat ja. staan Ja, dat vind ja. ik ja. prachtig. Als, ja. Ja, maar ja. als je dat beperkt tot het fabrieksterrein. Zoals je zei, dan vind ik het helemaal geen probleem. Net het, van ja. de Pau zeg ja. maar. Het kantoorgebouw is op zich best een heel aardig gebouw. Dat ja. blijft ook staan. De, de schoorsteen is zelfs een Rijksmonument. Ja. Uh, een paar gebouwen blijven er staan. Maar de rest mag wat mij betreft ook rustig. Uh, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Maar ik begrijp dat het met name Virus Mes ook zei: van uh, ja, zo goed achterveld plat. Wat bedoelt ze dan precies? Nou, uh... ik denk dat ze. en uh, ik denk dat het jammer dat ze er zelf niet is vandaag. maar uh, um, ze, ze bedoelt denk ik vooral op de. op, de, uh, op het gebouw van Jan van Mezou aan de Bergstraat. Dus die. Uh, dat gebouw in wit beton en... Uh, uh, oh, dat. ja, de, ja. Het, geloof ik, het, het meest prominente gebouw. Aan de poort ook. Dat, maar naar mijn mening is dat ook uh, zeker een studie waard... om te kijken wat je met het oude gebouw Kerkstraat. kunt doen. Aan de kerk, Kerkstraat moet ik zeggen. Niet de Bergstraat. Ja. De, Kerkstraat, de Kerkstraat, ja, sorry. De Kerkstraat. Maar dus ik tegen, vind, ik, de, ik, eiland, ik tegenover ik het, het Eiland. Dat is heel aardig. Ja. Daar kun je toch eens mee? Dat is absoluut. De in, absoluut. In. Maken of zo. Dat... Het oude kantoorgebouw. Kantoor. Ja, het oude kantoorgebouw. Ja, kantoor ja, ja. nee, maar dat geldt ook die... voor het oude kantoorgebouw van Puienbroek. Ja, ja, die, die, blij, die blijven staat. een jaar of 11... tien jaar Ja, ja, ja. ja daar vind ik een statig ja. gebouw waar je iets meer kunt. Ja, ja, ja, hè? Ja, ja. Ja. Maar is dat dan ook een gevolg van dat er twee verschillende ontwikkelaars zijn die verschillende opvattingen nee, over hebben? Nee. uiteindelijk of... is er één ont ontwerper ingesteld en dat is Kuiper Compagnons, die al veel meer in de gehoor heeft gedaan. En die heeft een, een, een totaalvisie gemaakt, zowel voor het terrein van Bezouw als van Puienbroek. Aanvankelijk waren er twee ja. Dat klopt, ja. Maar ze zijn naar elkaar toegegroeid. Maar met name de, die, dat kantoorgebouw van, van Bezouw, daar liggen gewoon prachtige kansen om er iets moois van te maken. Mm -hmm. En ook in het kader van duurzaamheid, want de gemeente horen, die scherpt nog alles met uh, gegeven van de duurzaamheid. We hebben een duurzaamheidsambtenaar hier. Dit staat in allerlei nota's. Maar hier, hier, hier, ligt een geweldige, <laughs> ja, hier ligt een geweldige kans om nou eens een slag te slaan. Want duurzaamheid betekent ook. Uh, uh, Zuinig omgaan met grondstoffen. Zuinig omgaan met ruimte. En herbestemming van gebouwen is een enorme winst als je dat uh, kunt doen. Bovendien behoud je het karakter van goren, Dus ja. het is ook een beetje het, uh, het, het, het, het wegpoetsen van... Van vakantie die al je te hebt. veel verdwenen met het gebied van textiel, denk ik dat, denk ik ook. In Tilburg ook cool, gebeurt is er echt ja. textiel met zeven, zeven textielfabrieken ja. en je ziet er eigenlijk bijna niks meer van terug. Het nee. enige, zie ja. je de schoorsteen bij verpijnd, die is als herkenbaar, ja. En de rest kan een beetje kan ja, ja. het is toch erg jammer, ja. Ja. iets van A en A de wijs, denk ik, als gebouw, maar dat herken je ook ja, het niet het meer als een Hummel, oude textielfabriek. Het gebouw bestaat ook ja. nog, maar dat is ook tussen helemaal met ja. een andere bestemming. dus dat, ja. dat refereert ook niet meer aan de textiel. Ik vind dus eigenlijk als je nou naar steden gaat als Gent en bruggen en in Amsterdam en zo, op die oude werven en zo, en daar zijn nog eh, restaurants gemaakt, of woningen, of studentenwoningen, in die oude gebouwen, dan heeft dat onmiddellijk karakter. Ja. En dan denk ik van, vertoer die nog een dan heeft Goor een keer een kans om dat te doen. Ja, ik ben ja. zelf ook architect, dus ik kijk er op een andere ja. manier tegenaan. Ik denk van, die Want kansen, we die hebben, We hebben vorig jaar nog een excursie gehad door de fabrieken van Van, van, van uh, heel interessant, en daar zijn, daar zijn prachtige fabrieksgebouwen, met name aan de Watermodestraat, die speciale ja. dakconstructies En dan denk ik, man, yeah. ja, zou, dan zou je iets van ja dat kost natuurlijk een kostscheiding dat is natuurlijk allemaal wel zo maar dan hangt wel een prijskaartje ja, dat moet je klopt. ook naar kijken ja, ja. Ja, maar uh, maar dat hebben we hebben dat vaker meegemaakt nee hier, maar, gewoon, maar dat he? klopt maar die berekeningen die worden nou nee, steeds herzien ik bedoel aanvankelijk wordt gekeken gewoon van ja wat is vervangen de nieuwbouw en dan uitgaan van een bulldozer en dan op wit zand gewoon opnieuw optrekken maar als je gaat kijken naar welke extra waarde je creëert dan wordt het economisch plaatje anders ik zeg, Victor, maar ik lees dus dat de commissie Ruimte die, die wil wel. En er wordt voorrang gegeven, en ik citeer jou eventjes, uh, aan economische belangen. Ja, ik zeg gewoon... En niet veel commissieleden zijn kennelijk gevoelig voor deze argumenten. Ja. Ja, ja. Nou, ik heb dus ga, gaan we het verliezen? Ofwel gaat biodiversiteit en steengoed het verliezen? Ik denk... Ik weet het niet. We hebben in ieder geval al gedaan gekregen dat ze wakker geschud zijn. En dat, uh, dat het de aandacht heeft. Wij hebben, uh, in... maar, we hebben... Maar zijn ze daar gevoelig voor? Merk je dat? Um... Of denk je zo van... Nou, die argumenten poetsen we nog wel weg. Of we masseren dan, wel, dan nog een keer. We gaan een keer eten met Virginie. En uh, de kogelen terugkeren. Ik. Ja, ik, ik, ik moet zeggen dat... Uh, ik wel wat meer uh, ondersteuning had verwacht na, nadat ik mijn, mijn, uh, mijn uh, spreekrecht had uh, uitgeoefend. Daarin. Dus de mensen die krabbelden nog wel een beetje terug. Maar je ziet toch wel als je goed leest dat een aantal elementen uh, uh, opgepakt zijn om te zeggen van laten we daar nog eens een keer goed naar kijken. Onder andere wordt er verwezen naar de excursie die wij dus met de gemeenteraad en met de ontwikkelaars gaan doen op 11 september, 11 december. 11 december, dan lopen we nog een keer door het gebied en dan gaan we ook op die fabrieksterreinen kijken. Dan krijgen wij, Steengoed en het biodiversiteitsteam nog de kans om uh, uh, nog eens een keer heel duidelijk onze argumenten neer te zetten. En dan hoop ik dat we die twee meningen tegenover elkaar kunnen zetten en te kijken van wat er uit te halen is. En ja, wij gaan natuurlijk ook kijken van wat kunnen we nog winnen. We gaan niet zomaar een algemeen praatje houden, wij gaan denk ik inzetten op elementen. Ja. Het is natuurlijk wel een goede zaak dat jullie er altijd bij betrokken worden. Ja. Dat is, uh, je, je, wordt, je wordt wel degelijk serieus genomen. Wij worden steeds serieuzer genomen. Dat heb ik gezien, ja. Maar dat heb ik ook gemeld. Het is natuurlijk wel een beetje vreemd dat wij dat als vrijwilligersorganisatie doen. Op ja. hele erg inhoudelijke punten. Ja. Het zou natuurlijk veel beter zijn als de gemeente ook een ecoloog ja. in dienst heeft. Ja. Of iemand van archeologie. Maar waar, waarom doen ze niet? Nou, dat niet? Om de ze zaak wel... makkelijk er doorheen te krijgen? Nou, dat is echt in politiek. Dat ja? is een rare ja. zaak. Streken? Golse ja, ik... streken? Ja, ja ik, ik, ik durf het niet te zeggen, maar ik vind, het, ik vind het hier hier wel een beetje. Zeggen, ze. je, ja. je, kunt, je kunt er ja. ook altijd, wanneer zoiets speelt, een ecoloog inhuren. Dat ja. kunnen ze ook doen. Ze ja. kunnen ook bij, ja. bij, bij een andere gemeente gaan zeggen: huur bijvoorbeeld een ecoloog in. En dat kan. Maar, maar hier is veel te lichtvaardig over de gedacht. De Flora en Fauna-wet. Als, ja. ik, als ik dat aankijk aanklopt bij de gemeente en zeg: uh, Jullie gaan daar slopen. Hebben jullie wel gekeken of daar vleermuis of hier zwaluw in zitten? Ja. Dan beginnen ze te lachen. Denk je, konwolf, je, je, je bent zo'n zo zo zo zo zo vlindertjesman oh, ja. of zo. Maar ja. daar gaat het niet om, het is gewoon een of, wet. Of, of, of, <laughs> toe, of er zitten speciale hagedisjes, je ja, mag dat ja. niet gaan bouwen. Nee, maar, nee, maar, <laughs> dan word je bijna even gek versleten als nee, je iets ja, ja, maar Wat idioot is: in de wet staat gewoon dat de gemeente dat verplicht is te doen. Ja. En als, als wij het hard zouden spelen, dan kunnen we met de wet in de hand gewoon de gemeente flinke boete aan wow aandoen. Ja, maar met sommige en, wetten maar, zijn we wel een beetje doorschoten. Nee. Nee, maar, nee, maar in dit geval is het natuurlijk wel zo ik dat ook. ik... Nee, maar, maar hier, sommige wetten. Oké, okay, nee, kijk. Als oh, we hier spreekt spreek, de ondernemer. Naar, <laughs> bio, bio, biodiversiteit is wel een punt, hoor. Want uh, we, we kachelen in de laatste jaren wel fors achteruit in, uh, in Nederland met betrekking tot... Uh, ...diversiteit in flora en fauna. Ja, het wordt gelukkig steeds Scho, steeds. dat is nog eens een stevige opvatting ja, van ja, de ja, hockeyman. Nee, niet van de hockeyman. <laughs> ja, ik ben ja, niet nee, van nee, de hockey. Nee, is van de tennis. Nee, <laughs> nee, nee beroepshalve ben ik daar ook wel uh, bij betrokken, nee, ja. maar dat... Uh, nee, ja. maar, Nee, dat maar als je de, de ontwikkelingen gewoon volgt en de kranten goed leest, dan zie je natuurlijk ja. dat, dat het... Nee, ik bedoelde eigenlijk, ja, maar wet is ja. algemeenheid. Dat ja. Ik denk wel dat Nederland kapot gaat aan, aan wetgeving. Oh, maar daar, daar ben ik ook Zo een beetje... Al, van, ja, ja, ja. Wat ja, ja, nee, kan... jullie net zeiden, ja, dat snijdt dat, dat wel oud. Maar nee. als je toch het, het algemeen kijkt, denk ik, ja, maar hoeveel wetten, we hebben de regelgeving, ja, denk ik, als ondernemer eigenlijk wel een beetje... Nee, maar, dan maar... Ben, ja, ik ben ook ondernemer, dus ik, ik ben het met je eens, ik bedoel, heel veel regelgeving, die, die, die, die, die werkt aan verrecht eigenlijk. Ja. Maar ja. ik lees ook zo, dat is ook zo'n zin, ik denk, ja, daar gaat hij weer. Het hele gebied moet rendabel in de markt gezet kunnen worden. En, dan en daar, zijn, en daar zijn aantallen van nodig. En denk ja. ik, het gaat dus gewoon om geld. Het gaat, om het om geld. Geld. Het gaat gewoon om geld. Het gaat natuurlijk om maar in, dat, om, dat in dat om, ja, verband ja, dat vroeg ik mij af. Ja. Het is denk ik gewoon oh, toch... Ik ecologisch uh, gezien een heel kwetsbaar gebied. Ja. Uh, de waterhuishouding... als je daar 400 woningen bij zet... Uh, dat verandert niet zomaar iets... maar heel veel. Dan kun je wel zeggen... ja, dan verleggen we de lei een stukje... en we gooien een riooltje. Maar ik dacht nou net dat we van de laatste 20, 30 jaar geleerd hebben... dat afvoer van water en alles wat daarbij komt kijken... veel kwetsbaarder is... Ja. dan we in onze modellen als ingenieurs gedacht hebben. En dat is nogal wat wat erbij komt. Ja, ja, ja. Nee, nee, maar dat, dat element... dat zie ik te weinig doorgewerkt worden in de, in de visie eigenlijk. Het is ook zo dat je al die verhardingen die je gaat krijgen... Dat zorgt inderdaad voor een enorme afvoer voor van, van water, wat eigenlijk de grond in moet zeggen. Ja, nou, zo, nou, kan dat nou natuurlijk wel in het plan uh, opgepakt worden door bijvoorbeeld uh, van die wadi's te maken dat zijn die open uh, goten en ja, zo. zo. Dus de, er zijn wel technische middelen voor. Maar uh, je moet daar wel als gemeente, dat bedoel ik, uh, stellend in zijn. Nee. Want natuurlijk, uh, economische wetten die gaan uh, prevaleren. Ja. En dan, als ze zo'n waarde niet hoeven te maken op een oude wetsmanier, ja. dan, dan komt dat erin. Dus ja. je mag niet vertrouwen op de goedwillendheid van, van zo'n ontwikkelwaarding. Uh, maar maar, maar dat is juist wat ik snap bij, ja. bij nou, dit soort dus. dingen. Van, He, die wel winst. Uh, winst ja, precies ja precies. Ja, ja. Er zijn technologische oplossingen voor, maar die kosten geld. Ja. Maar dan ben je vaak al in een fuik gelopen van dit is het plan... en nu gaan we nog aan de marge wat sleutelen. Ja, en ik begrijp jou dat je zegt van... als je dit soort waarden en de kosten daarvan die uiteindelijk toch gaat mm -hmm. maken... Breng dat nu naar voren toe, dan kun je ook andere plannen uh, verzonnen krijgen nee, tussen precies. aanhalingstekens. Nee, precies, ja. dat, is, dat is ook de, de, de insteek van ons verhaal. Leg het helemaal aan de voorkant. Wij zijn nu nog, er is nu een visie gemaakt. Zorg ervoor dat die visie, die met mooie woorden wordt uh, uh, ingevuld en zo, uh, bewaarheid wordt. Want uiteindelijk komt er straks gewoon een plan. Ja. En een bestemmingsplan. Ja. En dan moeten we wel zorgen dat het erin staat. Ja. Want anders kunnen ze nog alle kanten uit. De SP ja. heeft gelukkig gezegd, na nou, de raadszitting, ja wij vinden dit toch wel... Met nou het horen, er zitten er zoveel missen en maren aan, dat het een vaag plan is geworden. Ja. En dat is het ook. De visie is vaag. Maar kun je een visie concreet genoeg maken om te zeggen, daar heb ik handvaten aan die ik daaraan kan ontnemen voor nou. de ontwikkeling daarbinnen? Nou, of is ik. dat toch eigenlijk gaandeweg... Hier, hier heb je toch je geconcretiseerde visie? Nee, nee ja, het is een visie, maar ja, in de tekst maar staat... Maar voldoet die aan wat je denkt dat de uitgangspunten van nee, de, de text, visie moeten zijn? In de tekst staat, dit en dit, behoud van die gebouwen, die en die maatregelen, ja, ja. mits... Het haalbaar is of mits het te betalen is, ja, ja, ja, ja. dus de ontwikkelaar ja, ja, ja. kan altijd eronder uit dus te zeggen: Van nou ja, ja we handen. hebben het geprobeerd, ja. maar dat was te duur, dus ja. doe het niet. Ja, ja, ja dat is lekker open. Victor, ja. een laatste vraag, dan gaan we even door de muziek. Als je merkt dat de commissie ruimte al redelijk voor is, wat heb je dan nog in te brengen? Um, nou, ik denk wat, dat wat is dan de haalbaarheid van je andere bedoelingen nou, wellicht. Ik, nou, ik denk dat ik, ik zeg al: Het was niet zo dat de. de uh, dat de commissieruimte in zijn totaliteit ja. voor is. Hebben, oh, overal ja. hebben ze wel enige bedenkingen. Ja, ja. Het, CDA, die, die twijfelt, wel kritisch. het CDA twijfelt aan de dichtheid van de woningen. Oh. Uh, die zeggen van, dat moet, moeten we dan zo voorkomen. Ja. Uh, ja. SP zegt, het is toch wel een vaag plan. Ja. Uh, PvdA zegt, het duurzaamheidselement uh, is ja. toch weinig, zit er weinig in. Ja. Dus voor ons is er nog wel ruimte ja. om aan te geven van op welke manier ze bijvoorbeeld op, op onderdelen nog wel winst kunnen scoren. Oké. Okay. We spreken af, we blijven de zaak op de voet ja. volgen en we zullen jou nog met een uh, zekere regelmaat uitnodigen ja. om uh, de zaakjes van de commentaar te voorzien. Nee, ik kom graag naar Gerard, dat doen we. Wanneer, wanneer valt de finale beslissingen? Um, dat is uh, vlak voor kerstmis. 24 kerst. 24 kerst, kerst. Uh, 24 dan, moet de ja, ja. Ja. dan moet de gemeenteraad besluiten. Dan moet de gemeenteraad besluiten. Wordt het een kerstcadeau, maar dan voor wie? Ja, <laughs> ja, ja, ja. oké. Okay. Ja. Victor bedankt, we gaan naar de muziek en ik heb meegebracht een uh, uh, cd van uh, Paul de Leeuw en die zingt daar een heel aardig winternummertje, Het wordt winter, met eraan volgend midden in de winternacht. Wordt winter, van hier tot ginter, kijk het sneeuwt. Laat de trom, laat de beltrom horen. Christus is geboren. Vrede was het overal. Wilde dieren kwamen. Aan. Blaast uw fluiten aan, laat de bel, laat de trom, laat de bel trom hoor. Dit was hem mensen, Paul Doleeuw met een, een leuke wintersong zeg ik maar. Man hij heeft een bijzonder aangename stem. Nou, dan naar het andere onderwerp. De sportverenigingen willen de sportcontactraad terug. En daarboven staat dan, lees ik, communicatie met gemeente moet beter. Is het, is het dat? Moet de gemeente moet de communicatie beter? Of hebben jullie heisa of oneenigheid of een verschil van mening met de gemeente? Wij moeten er eigenlijk gewoon gebeuren. Ik zal het woord even doen. Doe maar. Ja. Nee. Ik denk dat het belangrijkste is dat, dat wij als uh, sportverenigingen uh, het overleg met de gemeente terug willen. En dat hoeft niet per se in. in, er, is in, in is de altijd, sport... er is altijd een sportcontactraad dat geweest. Was, dat was helemaal opgetuigd met allerlei toeters en bellen als een kerstboom. Dat hoeft voor ons niet. Maar hoe nog... lang bestaat die niet meer dan? Ik denk dat het er nu een jaar of acht niet meer is. Zeven, Zo is dus al vrij lang geleden is dat uh, geschrapt, inderdaad. Ik was net voorzitter bij VOAP, dus had ik er nog zelf regelmatig bij het overleg bij. Mm -hmm. en op een gegeven moment is dat uh, ter ziel gegaan. Waarom? Daar was, er kwam eigenlijk weinig uit volgens mij. Er was geen behoefte meer aan misschien, kan ook zijn natuurlijk. Hè. Ieder, de ja. de vergaderingen werden steeds minder bezocht, dus ja, dan op een gegeven moment zegt maar, ja, misschien moeten we wel mee stoppen. Alleen nu merken wij, door, door allerlei zaken, en dan kijk ik even naar de verenigingen, zoals wij nu op het sportpark zitten, naar nou, LTC en GZW, MAC en VOAP Sint-Sebastiaan. Wij merken gewoon dat we elkaar hard nodig hebben. En elkaar niet alleen elkaar als vereniging, maar ook met de gemeente. We moeten samen iets gaan realiseren. De gemeente kap met dezelfde problemen. Ze hebben minder inkomsten uit de bar, ze hebben minder inkomsten uit sponsoring. Er is minder subsidie beschikbaar vanuit de gemeente. En aan de andere kant moet dus wel het huishoudboekje kloppen. Dus dat betekent gewoon dat je dus ook wel meer contributie moet gaan vragen. Nou, dat proberen we zoveel mogelijk te beperken. Daar zijn we samenwerking aan zoeken met elkaar. Kunnen we niet gezamenlijk met elkaar proberen iets te bereiken qua beveiliging, qua inkoop, qua energiekosten. Dat ja, zijn de gebruikers van een sportpark. Ja, allemaal, ja allemaal, allemaal. allemaal samen kijken wat we kunnen doen. En kunnen we niet iets met de gemeente gaan betekenen voor elkaar aangaande vandalisme, inbraak, beveiliging, dat soort zaken. Want ik wist we dat, dat het zo vaak voorkwam daar, dat vandalisme en vernielingen. Maar ik las ook van, er zijn ook uh, te veel openingen of te veel toegangen. Mensen kunnen op, op diverse punten kunnen ze zeg maar het, uh, het terrein opkomen. Ja, het en ik tuurlijk... zie toch, als ik er langzaam ja. zie, kan er een keer zo'n hekwerk opengaan. Dan denk ik, hey, hier kunnen ze wel naar binnen schieten. En dan denk ik, ja, waarom heb je, heb je niet één grote centrale ingang? Dan lopen ze maar een eentje om, dan voorkom je toch des wat flauwekul. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Uh, het sportpark moet natuurlijk voor iedereen heel goed bereikbaar zijn. Ja. Uh, maar ook voor, voor eventualiteiten, voor ambulances of wat dan ook. Dus dat betekent ja. nogal wat als je zegt van ja. nou we moeten daar eens gewoon een, een totaalconcept neerzetten. Ja. Uh, maar je hebt gelijk dat uh, het sportpark is aan alle kanten toegankelijk. Ja. En uh, ja. dat is ook bijna niet... Uh, laat ik het zo zeggen, te beveiligen of wat dan ook. Nee, dan nou, dat is, dat is voor ons ook, was een van de redenen waarom dat we bij elkaar gingen zitten. Dus van, nou, wat kunnen wij voor elkaar betekenen? Ja. Uh, ook rondom de beveiliging. Maar je merkt aan alle kanten, en zeker die thema's die Alt net ook noemt. Ja, daar heb je de gemeente ook wel heel hard bij nodig. Weet je wat, het is, het nodigt uit tot wildsporten, om het zo maar te zeggen. Ja, ja, ja. En met wildsport ja. doen het, mensen gaan op de uren dat het eigenlijk sportpark niet open is, normaal gesproken voor de, voor de verenigingen, dat kinderen daar toch gaan sporten. Dan heb ik niks tegen de kinderen gaan sporten, maar ze gaan sporten of voetballen met verkeerd op kunstgras. Bijvoorbeeld bij VOA, bij GZW en bij MHC. Ja, ja. En dat betekent dus dat die kunstgras wel ontzettend veel lijkt. Als je daar de verkeerde schoenen aan hebt, dan breken al die vezels. Ja, en Wij kunnen als Verenigde natuurlijk niet 24 per dag als politie bij het sportpaard gaan staan. Van hey iedereen eraf sturen, bij ons. Dat is een van de dingen waar, ja, waar wij zeggen: ja, ook, hoe kunnen we daarover komen is. Als Echt? ze gaan sporten, ben ik in principe wel voor. En liefst dat ze gaan sporten, ja, dan ben je daar trappen. Maar zorg dat dit op een plek gebeurt waar het ook gewoon kan. En niet op de kunstgrasvelden... met verkeerde schoenen. Maar hm. ook dan nog eens een keer gebeurt dat de wat veel vernield. dat weet God weer dag wel. Dan worden netten kapot gesneden, dan wordt de ja. kunstgast in de fik gestoken. Er worden fietsen gestoken, er is inbraak via het Ik weet bij jullie trouwens ook bij LTC, bij Focus al ingebroken. Ja, op een gegeven moment zeiden je, als vreemd, hoe kunnen we nou samen voorkomen dat die dingen allemaal gebeuren? En hoe kunnen we de gemeente bij betrekken? Want wij zeggen van ons uit, het is het gemeentelijk sportpark. De gemeente is eigenaar van het sportpark, wij zijn de gebruikers. Maar hoe kunnen we nou samen proberen de kosten die eigenlijk er nu ontstaan, die niet nodig zijn om die te voorkomen? Of die maar naar beneden te krijgen? Doet de gemeente dan in jullie opzicht uh, te weinig op dat gebied? Besteed ze daar te weinig aandacht aan? Nou, weet je wat het is? Kijk, je, je hebt nu waaraan. Nu heb je het over beveiligingen. Ja, over, maar er andere, zijn heel ja. veel andere dingen. Hè. Ik eh, noem een heel ander voorbeeld... om, om ook een beetje de, de, de breedte te benadrukken. We hebben het met elkaar gehad als vereniging... over kunnen wij gezamenlijk bijvoorbeeld energie inkopen. Daar kun je enorme schaalvoordelen halen. Alleen dan zul je, eh, als je die echt wilt halen... dan zul je als totaalsportpark één verbruiker moeten zijn. Nou, Dat ja, ja. betekent dat er één faciliteit... Één, weet ik veel wat één, één transformatorhuisje op ja, het hele sportpark ja, voor alles. Ja, ja. Nou, dan kom je op infrastructurele aanpassingen, Daar moet je de gemeente bij hebben. Ja. Dus er zijn heel veel thema's. Ik ben niet uit op meteen wat Ad ook zegt een geformaliseerde sportcontactraad, maar ik denk dat wij als nou hebben nou, nou hoe lang is het ruim een jaar bij elkaar gezeten met met met vier vijf voorzitters. En wij komen tot een aantal onderwerpen waar we zeggen, nou, daar zouden we wat structurele met de gemeente goede afspraken over willen maken. Een mooi voorbeeld, ik was toevallig, wanneer was het vorige week zaterdag, dan is het uh, op de Willem reuterlaan is het ontzettend druk met auto's. Nou, dat is verkeersveiligheid is ver te zoeken. Nou, wij zijn als verenigingen best bereid om eens dus daarover na te denken. Kunnen we iets bedenken waardoor mensen hun auto thuis laten of wat dan ook? Maar ook daar heb je dan ook de gemeente weer bij nodig van kunnen die daarin faciliteren enzovoorts. Dus het is in de volle breedte, ik denk wel dat wij als verenigingen kunnen zeggen... wij hebben wel wat, wat thema's, wij hebben wel wat onderwerpen... maar dan heb je dan een, een soort proactieve gemeente bij nodig. Maar heb je daar al wat van gemerkt? Door, nou, deze, ik, deze ik, is, ik uh, vond het allemaal een leuk voorbeeld wanneer was het een half jaar geleden en dat is dat was, twee bijeenkomsten waar wat ambtenaren van de gemeente uh, bij ons uh, overleg zijn aangesloten nou dan merk je gewoon dat er een stuk betrokkenheid is maar of die betrokkenheid dadelijk ook daadwerkelijk leidt tot een stukje verandering, uh, dat moeten we nog zien en dat duurt allemaal best wel lang en uh, dus ja, daar moet je wat, wat sneller kunnen schakelen ja, ik neem maar een simpel voorbeeld. Er is een wethouder die sportzaken in haar portefeuille geloof ik dat het is. Ik of zijn portefeuille? even niet. Het, uh, het was een hij. Het, uh, ja. het was ook Jacques Perrault. Hij krijgt mevrouw Immigant nu in haar portefeuille. Ja, ja. Dacht ik. Hmm. Maar leidt zo'n artikel nee. niet tot een telefoontje van, zullen we maar eens de agenda strekken en met elkaar ja. gaan praten? Dat heeft het in ieder geval tot nu nou, toe nog niet toegeleid. En dat leek mij toch de bedoeling. Ook ja, van, dat was, was ja, wel onder intentie. Ja, Wij hebben een, een, ja. een soort handreiking daarvan van uh, help. Ja. Ja. Maar, maar je kunt toch gewoon een, een gesprek aanvragen met de wet. Ja, dat kan. Ja, dat ja, dat maar dat wat, wat, wat uh, Godwin net zegt, we hebben de halfjaar bij elkaar gezeten met alle voorzitters. En er zaten hmm. twee mensen van de gemeente Goor erbij. Maar een terugkrop, we hebben het tot op ja. niet gezien of gehad. Ja. Nee, terwijl nee. we allerlei dingen aandragen. Nee, maar ik, ik, her, ik, ik, ik, ik herken het allemaal wel. Want wij zitten als biodiversiteitsteam ook heel vaak met ambtenaren te praten. Waarvan we denken, van nou die willen wel. En dan blijft het inderdaad vaak hangen. Het ja. probleem is dat er een, het is een gebrek aan structuur is naar, naar die <gulijntilfeestij> <totstuk> maatschappelijke organisaties. En dat, je, dat lijkt hier ook op te zijn. Maar, ja. maar, maar een gesprek met de wethouder, en van daaruit nog eens een keer, want die, die zal zeker de ambtenaren bijhalen, tot een nieuw actieplan te komen, is, lijkt mij wel mogelijk. Maar. ja, Nou, dat is eigenlijk onze, onze, onze oproep ook, om ja. daar in ieder geval een lans voor te breken, dat ja. we... Ja, maar en, en, en ik maar, zou een stukje bestuurlijke betrokkenheid van een wethouder bij, ja. bij het rijlen en zeilen van totale sportorganisaties in Goorles. Maar zou is, is, is jullie ervaring ja, ja, De mensen we houden wij die van de straat Ja, Ik lees 5000 sporters ja, nou, is, plus alle nou, alle dan, de bijkomende bezoekers, nou dat is nogal wat Zoekende teams noem maar op In feite zitten jullie volgens mij ook enigszins met je handen in het haar door de breedte van het onderwerp waar je het over hebt aan de ene kant is het je vangt misschien wel de helft van de kinderen hier in Goorlen op door ze sportfaciliteiten te bieden. Daarnaast heb je een aantal hele concrete uh, problemen van een transformatorhuisje, van ja. een hek dat ja. open of dicht ja. moet. Ja, daar heb je eigenlijk een beheerder voor nodig baard, en een budget. Ja, nou, ja. Het beheer van het sportpark is best wel een, een, een thema. Denk, maar, ja. heb je, maar heb je dan de indruk dat de, de, de gemeente daar te weinig aandacht aan besteedt? Okay, ik, ik, ik, ik, ik hoor jullie net zeggen van uh, we hebben opmerkingen gemaakt, maar er wordt geen, geen terugkoppeling gegeven. Ik neem aan dat je dan een keertje rappeleert, hè? Of we zeggen jongens, We hebben inderdaad de gemeente een beetje laten lopen. Ik heb het gehoord. Ik heb het Ik hoor het jou ook zeggen, Victor. Ik heb het gehoord, genoemd. Ik Harry de Bruin. Ja, die noem je hier. Wie is dat? Misschien figuur is Harry de Bruin. wie was dat. Dat was een man die liep daar. Dat is op dit moment onze groundsman van LTC, Maar die was vroeger vanuit de gemeente liep hij op sportpark rond en als mensen of Vanuit de gemeente. Ja. Die was bij die het sportpark en die hield alles in de gaten. En zo'n type hebben we eigenlijk nodig. Die en zet... die is verdwenen. Die, die, die, die, die, functie, die is functie, functie is verdwenen. Ja. Oh, nou, maar was daar dan die niet duidelijk voor de, de diamantgroep? Of? Nee, nou, de diamant nee. houdt dus alleen momenteel van het onderhoud van het, uh, van het ja. sportpark. Ja. Dus dat is ook... Uh... Maar de gemeente keurt nog altijd de velden voor. De gemeente keurt er wel, ja. ja. Dus die, die functie bestaat toch wel. Ja, maar wat ik jammer vind, als wij een keer overleg hebben met de gemeente, dan, dan zitten we met de. We zaten bij foa spreken bij de gemeente Goorlen. Dan hadden we het over uh, veld 4. Dat zeggen jullie allemaal niet, dat wij weer terug willen hebben in, als, als veld. En dan zit er een ambtenaar bij die daar verantwoordelijk voor is. En ik zou verder geen namen noemen. En die zegt, nou ik bel volgende week terug. Dat is vier weken terug, Jij moet nog bellen. <laughs> okay. En dat is niet zo, dan denk ik, ja, ja maar waar zitten nou voor het, te ik, vind ik vind het wel triest hoor. Ik hoor dit soort verhalen vaker rondgaan. Terwijl de gemeente zich op de borst stopt en zegt, maar, wij scoren hoog als het gaat ja, om... Ze geven ja. zichzelf een dik cijfer. Ja. Jongen, jongen, jonge. Hij ja, schrikt dat toch wel van. Ik, ik had het ook niet verwacht. Maar um, ik, ik lees ook in, in het belang van um, het probleem met hangjongeren. Hoe kunnen we het aanpakken? Mainframe kan erbij een rol spelen. Hoe, hoe, hoe, waar denk je dan aan? Hoe... Nou, hebben... Die lui wegsturen? Uh, nee, politie hebben... laten patrouilleren? Nee. Uh, dat vond ik, uh, zin zin vond ik namelijk kan. heel positief. We hebben uh, destijds met, uh, met de mensen van de gemeente om de tafel gezeten. Rondom met betrekking tot hangjongeren. En er was een uh, mevrouw bij en die wist dat te koppelen aan ja, de functie van, uh, van mainframe. En daar is meteen iets mee gebeurd. En volgens mij, althans wij hebben het in ieder geval gemerkt, heeft dat ook echt wel bijgedragen aan een stukje oplossing. Ja, als je ziet bij wijze van spreken bijvoorbeeld op de tribune. Ja, die werd vroeger gebruikt als hangplek, met name in uh, de ja. avond en de weekenden. Ja. En daar werd allerlei uh, rotzooi, rotzooi gevonden. gevonden uh, ja. Bierflesjes, ja. Uh, condooms, uh, naalden, noem maar ja. allemaal maar op. Ja, ja. Het lag er allemaal. En er is nu een stuk minder geworden. Dus ik denk wel dat dit inderdaad uh, wel meegewerkt heeft. Dat is wel een positief punt, dat moet ik ook wel natuurlijk zeggen. Ja, dit is dus zonder meer. Ja. Ja, maar ik snap ook niet dat de gemeente dan niet dat met jullie gewoon veel intensiever ja. rond de tafel gaat. Want inderdaad, gehouden uh, duizenden sporters hou, hou je bezig en van de straat en bezig. Ja. nou ik en kijk, weet het sporten is toch... Is toch uh, de, de. Ja, Laten we de positieve punten eruit pakken. Ja. Wat wij hebben gedaan is, uh, een jaar geleden, we zijn we bij elkaar gaan zitten. Wie is we? Ik, De voorzitters van deze vijf verenigingen. De sportsvereniging die als sportpark van de Wildenberg hun sport En daar kunnen andere... Ik zou bijna zeggen, daar staat het ...toch samen aardig sterk hè, met zo'n club mensen. Jawel, maar je moet ook met elkaar even de agenda maken. Hè. Je, moet ook, je hebt ook even tijd nodig van wat Speter Kijk, ik Waar noem maar een het dwarsraad... Hebben. ...maar LTC Goorle is een verzelfstandigde vereniging... ...die pacht gewoon het verhaal van de gemeente... ...en dat is iets anders dan GSB en VOAB. Dus een aantal dingen rondom onderhoud of beheer van de, van de banen... Jullie zitten, ook bij, in die, jullie zitten ook in die blaashal, hè? Nee, dat, ligt bij, ons, dat ja. ligt bij ons heel anders dan bij de voetbalvereniging. Dus je moet... Je moet daar wel uh, even helder in zijn van wat, wat speelt er... en wat kun je daarmee doen om een goede agenda te maken... om die met de gemeente te bespreken. Kijk, en dat... Ja, ik, wat mij betreft uh, zou dat zeker in onze bedoeling om dat gewoon ook met de gemeente op te pakken. Ja. Alleen dat vraagt van de gemeente een proactieve en ook een bestuurlijke betrokkenheid. Die is wel belangrijk. En niet alleen via ambtenaren, want die mensen die doen een stekende best. Uh, maar, maar het gaat erom dat die ook bestuurlijk worden vroeger, vroeger had ze zich altijd een, een soort van sportambtenaar of zo. Iemand die zit er ja. daarmee speciaal bij Alles aan sport Is er die niet meer? dat Ja. Is dat over Geen dan idee. Dan, uh... Ja, maar maar, maar heeft, dan, heeft dan een van jullie voorzitters het lef om de stedelijke gemeente te zeggen: En nou is het Verdomme afgelopen. Jongens, kom. Wij, wij, wij, wij plegen overleg. Ja, we hier, ik de, de, nu twee, nu ja. willen we echt aan de bak. Ja, die, we moeten wel samen er een deur kunnen blijven gaan. Natuurlijk. Je kunt wel tegen ja, maar de gemeente dat ja, wat ook niet de bedoeling. Wij, de dat je de wij willen graag overleg met de gemeente. Maar je kunt, niks, maar, ik vind, je kunt ja. dit soort zaken toch niet met de mantel toch liefde bedekken. Dan heb je gelijk. Je moet er wel komen. Die gemeente Goorne, dat heb ik nou wel geleerd. Die, als je zegt van dit en dit markeertraak, doet er iets aan, dan gebeurt er niks. Je meen moet, zelf, nou? je moet nou? zelf met een duidelijk plan komen en dus zeggen van maar. dit en dat moeten we doen. En, en, en, en dan gaan ze reageren. Ja, maar je moet, je moet wel Echt dingen goed, ja? Ja, dan moet je ja. wel in perspectief plaatsen. Want de gemeente, met alle respect, maar die hebben in de afgelopen jaren wel voor een paar miljoen geïnvesteerd in het sportpark. Hè. Ik weet niet of jullie daar al wel eens gaan zijn kijken, maar daar liggen fantastische hockeyvelden, fantastische voetbalvelden. En wat Ad zegt, die moeten we koesteren. Dat ja. is heel belangrijk dat dat niet ja, sorry, dat verrommelt. Ja. Dus de gemeente heeft daar maar wel 2,5 miljoen gemeentelijk. Het is ook van hen. Het is, is, ook, maar is maar toch ik, normaal dat ze faciliteren? Is ook, maar het gebeurt dan ook. Oké. Okay. Kijk, en, en, en, en, en waar, waar het ons om gaat... is ...er zijn nog heel veel andere thema's waar, waar we last van hebben... Je zei net van, nou, wij zijn er om uh, de mensen te laten sporten, te trainen, ja. wedstrijden. En die zo. dingen zijn allemaal perfect geregeld, maar, maar het rand gebeuren, maar, waar dat, er meer bij komt kijken. Wij moeten niet teveel gedoe wat, hebben met wat, beveiliging. En wat met, wat ik, met, ik me afvroeg was, terugkijkend naar het laatste jaren, jullie hebben natuurlijk heel veel tijd gestopt in het al of niet verhuizen van het hele sportpark. Mm -hmm. Ik kan ja. me ook voorstellen dat een aantal van de dingen die nu spelen eigenlijk iets gekregen hebben van, ja, als we toch gaan verhuizen, dan uh, laten we het nu maar even lopen. Dat want dan gaan we... Maar nu komen we weer terug en dan moet je eigenlijk heel veel van dit soort dingen weer opnieuw oppakken, opbouwen. Nou, dat is, wel, dat is wel een punt. Ik ben nog niet zo lang bestuurlijk verantwoordelijk bij LTC Goorlen. Maar wat wij nu merken is dat onze banen nu helemaal vernieuwd moeten worden, terwijl er ook... In destijds in een investering is voorzien, door onszelf, mm -hmm. in het oogmerk dat wij zouden verhuizen. Dus dat zijn banen die daar neergelegd zijn met een beperkte levensduur. Ja, ja. En ook met een beperkt kostenplaatje. En dan krijgen wij er dus nu extra overheen. Nou, er is bij ons niemand klaarsta is die klaarstaat met een investeringsfonds. Mm -hmm. Dus wij moeten dat gewoon uit de contributiegelden zelf financieren. Nou, dat gaat niet. Dus daar, daar, daar, daar lopen we echt wel tegen grenzen aan. En dat, ja, je snijdt iets aan ja. van... Hoe zeker is het dat wij er over 25 jaar nog zitten? Want wij gaan wel investeringen doen die de komende 10, 15 jaar moeten renderen. Maar die zekerheid is er toch? Sportpark ja, ga van gaat toch nu niet meer weg? Nee. Hij nee, is... gaat, ja, er, is... gaat ja, toch ja, nu de... niet meer naar de Rielse kwadrant, nee, bij wijze van is... spreken? Nee, daar ga ik er in ieder geval vanaf. Nee, zetten. ik ook niet. Dan... Ik zou daar, daar geen geld op willen zetten. Nee, nee, nee. meen je het nou? Nee, dat meen Want we hebben de de pact Om dan nog zo'n ootwoning bouwen te plegen. Ik denk zeker dat na 2029 dat het perspectief nu is 10, 15 jaar. We hebben nu een contract getekend voor 2029, hè? Of 27. 29. Volgens mij. Ja, dat kan ook, maar, ja. maar laten we niet over een jaartje... Is nee, nee, dat wat, maakt niet hoor. Maar dat is 10, 12 jaar. Gaat, het, langer gaat het vaak men. zoveel jaren vooruit? Ja. Ja. Nou, bij ons ligt iets nou. anders. Wij hebben een pachtovereenkomst tot 2099. Dus oh. dat, dat scheelt 2099. Ja. Nee, maar ja. pacht je deze plek of ja, ja, pacht je een voorziening? Nee, deze plek. Nee, maar dan krijg je toch weer de discussie... ...van zou het niet beter zijn te gaan verhuizen... ...en als we gaan verhuizen dan komen ja, ja, ja, ja, ja. er nieuwe banen... ...en dan zeggen jullie, nou dan gaan we een nieuwe ja, pachtovereenkomst sluiten. Ja, ja. Want dat is natuurlijk de praktijk ja. waar je in het over nee, hebt. Maar ik, niet ik, dat ik, jullie verordeneerd worden dat, te verdwijnen. Dat, dat de tijdsspanne, die is... Nou, ...precies wat Alt zegt... Uh, ...ik zou daar ook geen vergif op deel van nemen. Ja. Dat is uh, 10, 15 jaar verder kunnen we niet vooruitkijken. Ja. En jij zegt van als we gaan investeren... Dan willen we die investering laten lopen over de tijd dat ook ons pachtcontract feitelijk bestaat. Want dan moet het, kijk als VOLWAP en GSBW verdwijnen, dan kun je daar in je eentje wel achterblijven. Maar dan gaat de lol er ook een beetje vanaf. Nee. Dus dan verandert er zoveel. Dus ligt het ook in die sfeer dat je zegt van eigenlijk... ...willen we gewoon een redelijke zekerheid hebben... ...dat we een jaar of 25 vooruit kunnen... ...en dat er een ontbindende voorwaarde is... ...als we dan ja. investeren... Ja, dat zou ...en we heel... moeten verhuizen dat wij de dat restwaarde zou... krijgen terug. Het ja, zou heel mooi zijn, maar er dat is het... niemand die die garantie geeft. Ja. Dus dat schiet niet op. Dus dat is gewoon een realiteit. Want, maar, maar omdat je het net aansneed... Ja, ...dat is wel een thema wat op de achtergrond... ...wel ja. voortdurend meespeelt. Maar uh, um, ik lees ook... Altijd, ...we moeten ouders en sporters oproepen... ...om ze op de fiets te komen. Wordt er te veel met de auto gekomen en is er te weinig parkeerruimte? Dat klopt. Ja, dus kom sporten en kom op de fiets. Zeker als je in Golen woont en je moet thuis voetballen, ja. kom op de fiets, zou ik yes. zeggen. Want yes. de verkeer. Yes. Wij hebben bijvoorbeeld momenteel 64 elftallen uh, lopen. Dus we gemiddeld heel speel thuis. zeg maar. En als je ziet hoeveel kinderen en ouders en, en opa's. die met de auto komen en ja. allemaal denk yeah, je. Ja. Je ziet het heel te parallel bij. Er staat vol met auto's zaterdagmorgen. Dat ja. ja. ja, mag je niet eens bekeer, maar het staat er hartstikke vol. Maar de zo... is gewoon in het gedring. Of in het gedrang heet dat In het voor. In het gedring of in het gedrang. In het gedring en daardoor in het gedrang. Juist. Ja. Ze komen van twee kanten de ja. Wim-Reutelaar opgereden. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus misschien moet je daar een keer maken om maar een voorbeeld te noemen. Dat een oplossing zou kunnen zijn voor de verkeersveiligheid in elk geval. Ja. Maar, ja, maar, maar op dat punt vind ik dat jullie als sportvereniging ook niet op de gemeente hoeven te wachten. Wel dat er voorzieningen moeten worden getroffen, maar zo'n oproep... Nee, maar het helpt niet echt, maar moet ik u. zeggen, wij helaas. dat hij daar ook verstand van heeft, ja. hoe hij nee, ook... op dat punt verandert. Nee, maar wij hoeven ook niet op de, op de gemeente te wachten in dat opzicht. Maar het is wel prettig als we, uh, als we dat samen met de gemeente kunnen oppakken. Want uh, wij voelen er ook weinig voor dat de gemeente een Oekase uitbrengt. Maar we gaan het helemaal veranderen, terwijl wij er niet bij betrokken zijn. Ja. Ja. Dus het geldt wederzijds. Dus de, in die dialoog is denk ik veel te winnen. Ik hoop dat de gemeente vanavond een beetje meegeluisterd heeft. Stond een stuk in het Maar Die jongens zitten nu weer bij de lok? Laten we nou eens die jongens oproepen. Dit was dus een geweldig artikel, met een goede foto erbij. Alle voorzitter staan erop. Trekt dan ook een gemeente in Jan de Bel spontaan? Is dat. Mozes komt niet van de berg, hoe noemen ze dat? Mozes komt niet <laughs> Moses nie van de merken. <laughs> ja, ja, ja. Dus nou, de, de enige de de die, de die me aangesproken heeft dat is de ex Jacques Jacques ja. Zeg Ja, Jacques, nu ben je te laat, nu ben je in wethoudersportzaken weer. Ja. Door, door. Nee, maar even, de, de, nee, maar ik vond het een goed artikel. Jullie hebben het grootste gelijk van de wereld, maar hoe nu verder... Gaat nu iedereen, ja, ga vanuit, gaat ga iedereen op elkaar zitten wachten of uh, wie neemt nu het initiatief? Nou, ik denk dat het initiatief bij beide partijen kan liggen. Maar het is wel zo dat wij we hebben binnenkort weer een overleg met de clubs. Dan hebben we dan, als ze dan niks gehoord hebben van ik ja. ik, hebben we zelfs een keer van gemeente luisteren. Nou, afgelopen. Ja. We willen echt wel eens een worden, keer toch geven dat hebben, je uitgenodigd wilt worden in januari. Als je, als je dan rechtstreeks contact zoekt met de burgemeester, bijvoorbeeld, het, uh, zou, dat, zou dat helpen of zo? Ik weet niet. Ik heb geen idee gewoon eens proberen. Als, dat is een goede suggestie. Als sport gewoon een van de bestuurlijke taken van de gemeente is, ja. dan, dan ja. hoort dat er gewoon regelmatig ja. overleg bij. Dan hoort dat er gewoon jaarlijks een keer minstens een keer overleg met alle sportverenigingen. Bij. Nou, we hebben gezegd, ja. wij willen eigenlijk minimaal vier keer per jaar een, een overleg hebben. Dat hoeft, ja. En hoeft dat niet officieel, via officiële kanalen, officiële wegen, met een voorzitter, met een bestuurman. Kan weet, zelfs dat met een been op tafel. Ja, ja. gewoon informeel. En, en, en ja. met mensen, ja. ik moet streng zijn. We hebben nog maar één minuut. We gaan afsluiten. Maar we spreken bij deze, zouden jullie geheid nog een keer terugkomen. Want hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Oh jee. En we zullen ze ter verantwoording roepen. <laughs> dit was Schoolse Kringen. En we bedanken onze gasten Victor Retel-Hellenbrief. Ik zeg het weer goed, Victor. Ad Malles en Godfried Hel voor het deel van het gesprek. En de technische ondersteuning, Stefan. Uh, dit ge, deze uitzending is regelmatig terug te luisteren. Zeker op internet, zoek het maar eens op. We bedanken onze luisteraars en graag weer tot volgende week.